Als je het zo noemen wilt. Nog meer? Uh, heb je ook nog een kaartbak? Neem deze maar. Heb jij die niet nodig? Dat is alleen maar oude rotzooi. Is één genoeg? Zo, dan dient je het weer op de heupen. <lacht> Niets van aantrekken hoor. Gaat wel weer over...